Thank you. Goedemiddag allemaal. Nou, je hoort het zeker wel, hè? De bekende stem is er weer. Ja, ik ben er weer. Dat vind ik reuze. Na drie maanden weggewezen zijn, mag ik jullie weer groeten en, ja, en ook bedanken. Want jullie hebben me niet vergeten toen ik ziek was. Tjonge, tjonge, zeg, wat heb ik. Veel leuke kaarten en briefjes gehad. Dat vond ik enorm gezellig. En daar bedank ik jullie nog voor. Ja, en nou is het eigenlijk een hele rare samenloop van omstandigheden. Nu ik voor het eerst dus weer met het prentenboek klaar zit, ben ik vanmiddag alleen, want nu is Tante Roos ziek. Ah oh ja, gelukkig niet zo heel erg, maar ja, ziet is toch maar niet, hè. Allee, we zullen haar samen een spoedig herstel toewensen, want ze hoort erbij, vinden jullie niet? Nou, let op, ik ga bladeren.